4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck Hek en Tim Overdien. De aankomst van de zevende etappe naar die plaats met die prachtige naam hè? La Planche de Belleville. Met die laatste 5 kilometer heel verneigend berg op. Tennis Serena Williams stevend af, zo lijkt het op haar vijfde Wimbledon-titel. Of heeft Radwanska nog een weerwoord als de race zich gestopt... na haar snel verloren eerste set? We maken het allemaal mee natuurlijk de komende uren op deze zender. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. Ongeveer 200 mensen hebben een herdenkingsbijeenkomst bezocht... voor een ongeluk in het stadion van FC Twente, precies een jaar geleden. Toen stortte een deel van het dak van het stadion in. Daarbij kwamen twee mensen om het leven, negen mensen raakten gewond... Tijdens de bijeenkomst werd een monument onthuld... en daarop staat de tekst ineens was het stil. Bij de herdenking waren familieleden en hulpverleners aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de gemeente en FC Twente waren erbij. Een aantal spelers van Twente legden bloemen. In Spanje heeft de politie vier mensen opgepakt... die probeerden een nep Picasso te verkopen. Ze probeerden een vervalsing uit 1964 te verkopen... en vroegen er 1,2 miljoen euro voor... Opmerkelijk was dat de vervalsers niet door de man vielen vanwege het vervalsde schilderij. De fraudeurs liepen tegen de lamp doordat ze de echtheidsdocumenten niet goed hadden vervalst. Deskundigen zagen vrijwel direct dat het echtheidsdocument door een verkeerd persoon uit Picasso's omgeving was ondertekend. Politie heeft de vier verkopers opgepakt. Het gaat om drie kunsthandelaren en de huidige eigenaar van de vervalsing, een antiquair in Madrid.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 Dagelijks zo'n 3000 waaghalzen voor zes stieren uit. Drie jaar geleden viel de laatste dode. Sinds 1922 zijn 15 stierenrenners om het leven gekomen. Stierenloop trekt altijd veel toeristen. Pamplona rekent op minimaal een half miljoen bezoekers... van wie ongeveer de helft uit het buitenland komt. Wout Poels moet nog zeker drie dagen in het academisch ziekenhuis van Nancy verblijven. Wielrenner van vacansoleil DCM liep bij een val in de zesde etappe van de Tour ernstige volwondingen op. Poels heeft aan zijn zware val onder meer een gescheurde nier en mild overgehouden. Ploegleider Daan Luiks. Hij is echt zwaar gewond en hij ligt nog steeds op de intensive care. Hij is vervoerd van het militair ziekenhuis naar een academisch ziekenhuis omdat alles paraat staat om te opereren. Uh, we maken onszelf uh, ontzettend veel zorgen om woud. En dat zit toch wel door het team heen. Uh, uh, ja, dit, dit, dit is niet zomaar iets. Dit is ontzettend serieus en het is heel gevaarlijk. Weer dan nog toenemende wolking en kans op buien met onweer. Ook morgen een buien. In de middag breekt de zon misschien nog even door. Het wordt dan een graad of 21. ANWB-verkeersinformatie op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het harde en wezen op 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Tegk en Tim Moverdien. De Tour. Uitvallers in de Tour de France, ook in de politiek in Den Haag. Drie PVV'ers stapten zelf uit de fractie. Drie anderen mogen van Geert Wilders niet terugkeren. We spreken straks met enkele van de afvallers... Richard de Mos en Jim van Bemmel. Maar Eerst gaan we naar Frankrijk. <tied> Gaan we naar Joris van den Berg en Gio Lippens. In ieder geval geen massasprint vandaag en ook nog geen echte valpartijen. Gio. Nee, Tom, laten we wat dat betreft hopen dat het goed blijft gaan. We zijn bezig aan een afdaling met het peloton. De kopgroep zit daar 3 minuten en 38 seconden voor. En het tempo in het peloton, nou ja, dat kun je gewoon uh, redelijk tempo noemen. Ze gaan niet als bezetenen naar beneden. Wat dat betreft hebben ze misschien wel wat geleerd... van die enorme valpartij vorig jaar op weg naar saint flour en natuurlijk van de enorme valpartij van gisteren op weg naar uh, Metz. In ieder geval worden de risico's niet echt enorm genomen. Het zijn... Uh, de mannen van de klassementsrijders die tempo aan het peloton, een de kop van het peloton hoog houden. En daarachter opnieuw die twee mannetjes Gorka, Verdugo en Tyler Ferrer. En zij proberen het gat dicht te rijden naar het peloton. Want zij zijn redelijk gewond uit die slag van gisteren gekomen. Ferrer sowieso al de meest pechvolle man van deze tour. Want hij ligt iedere dag op het asfalt. Verdugo, ik zie het nu met een verbandage om zijn linkerkuit. Zij hebben achterstand opgelopen in dat klimmetje en hopen nog voor de beklimming. Naar La Planche de Belfie weer aan te kunnen sluiten bij dat peloton. Daar zal het zeker gaan ontploffen. Voorlopig vooraan, eh, Joris, is het ook nog steeds niet ontploft. Hè? En ze zijn natuurlijk bovengekomen op dat klimmetje van net. Ze zijn bovengekomen en dat uh, leverde weer een niet al te verrassende winnaar op. Andermaal Chris Anker Seurensen, de deen van Saxo Bank. Die dus nu op 4 staat in het bergklassement. Daarmee staat hij nog 5 punten achter zijn ploeggenoot Miguel Morkoff, die we uit het begin van de toer kennen. Luis Leon Sanchez kwam als tweede boven... Op dat klimmetje van derde categorie pakte één puntje mee. En toen die afdaling waarop nu dus het peloton actief is. Het is een mooie afdaling. Vers asfalt, maar niet te nieuw. Het is een afdaling waarop je het werk bij wijze van spreken zou kunnen leren. Niet al te stijl naar beneden. Veilig lopende bochten. Maar je kunt er heerlijk naar beneden zoeven. Dat natuurlijk weer wel. En verderop in de Vongese, daar tref je vaak wat ruwer, wat ruiger asfalt. Zeker ook straks in die slotklim. En wat er ook over de Vogezen wordt gezegd, ik hoorde het tenminste van een Vlaamse Frankrijk-kenner. De Vogese, zei hij, dat is de pispot van Frankrijk. En hij doelde vooral op het weer. Het kan daar ineens omslaan. Het zou er kunnen regenen. We hebben de afgelopen dagen gezien dat er een dreiging van regen is. En dat hij nog wel even hier blijft. Voorlopig lijkt het er niet op. Ik zei het al eerder, het is een stralende dag met hier en daar een wolkje. Maar de renners zijn gewaarschuwd. Want straks gaan we natuurlijk wel naar een kilometer hoogte in de slotfase. Nog steeds zeven leiders. Gauthier, Riblon, Sanchez, Das Louis Leon, Chris Anker Scheurissen, Albassini en Martin Velits. Maar het peloton maar heeft ze goed in de gaten, heeft ze goed in de spiezen. En heeft heel andere plannen met betrekking tot de slotfase van deze rit. Geen dreiging van regen in Londen boven Wimbledon. Het regende daar. En dat was ook de laatste keer dat we van je hoorden, Marcella Mesker, bij de vrouwenfinale. Ja, inmiddels uh, weer een flauw zonnetje. De zeilen zijn er vanaf en uh, de speelsters zijn weer terug op het centerkort. Er wordt uh, weer ingeslagen en dan gaan ze zo dadelijk beginnen met uh, set 2. Eerste set dus in 36 minuten naar Serena Williams. Een beetje zoals verwacht. Ja, Radwanska, we wisten het van tevoren. ze uh, Ja, niet zo heel veel kansen. Daarnaast komt dat ze ook nog eens uh, niet fit is. Ze heeft last uh, van een uh, infectie aan de ademhalingswegen. En... Uh, ja, ik, ik heb het idee, ze moeten wat meer het publiek erbij betrekken. Beetje meer emotie tonen, zodat er ook wat, wat, wat energie en wat geloof uh, in haar in, in, tennis komt. En dat ze dat ook uitstraalt. Want ja, in die eerste set uh, was het uh, voortdurend achter de feiten aanlopen. En uh, ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben in die tweede set. Ik ben benieuwd of ze er nog wat van kan maken. Het zal moeilijk worden, want Williams is wel heel erg goed. Die leidt dus met 6-1. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Vernieuwing en verjonging. Om die reden zet Geert Wilders drie Kamerleden niet meer op de lijst... voor de komende verkiezingen. Erik Lucassen, Richard de Mos en Jim van Bemmel moeten plaatsmaken. Lucassen, die een veroordeling wegens verzwegen had... legt zich erbij neer, maar de Mos en van Bemmel vermoeden een afrekening. Richard de Mos over het telefoongesprek dat hij gisteren had met Geert Wilders. Ja, Het was een heel kort telefoontje. Uh, je staat niet op de lijst. Uh, teleurstellende mededeling voor je. Uh, we gaan verjongen, we gaan vernieuwen. Uh, en uh, ja, er is geen plaats uh, voor jou. Voor de mensen die u niet op de voet hebben gevolgd, wat zijn de dossiers waarvan u zegt van ja, daar heb ik een punt kunnen zetten namens de PVV? Ja, vrij recentelijk natuurlijk nog de Hetwiegepolder om die, om die droog te houden. Ik heb uh, pas een initiatiefnota uh, voetbal ingediend om de voetbalwet aan te scherpen. Een mysterycast in de, in de taxis uh, om uh, frauderende taxichauffeurs op te sporen. Hoe kan het dan dat u toch niet door de selectie van Geert Wilders bent gekomen? Ja, dat is ook een... Uh, ja, ik voel me net Willy Wortel met uh, een met, met, met lampje, met een groot vraagteken. En dat vraagteken zal ook, uh, ook blijven. Het doet ook zeer. Uh, maar goed, ik kan dat mezelf daarmee blijven kwellen. Ik weet van mezelf dat ik mijn best gedaan heb. Uh, en meer kan ik niet doen in het leven. Helaas was dat niet uh, genoeg. En ja, misschien is het ook zo dat ik uh, te veel in de media ben geweest. Dat uh, misschien niet altijd even gewaardeerd is door uh, sommige collega's. Want steekt u wat dat dan gaat af bij de andere Kamerleden van de PVV? Nou, ik ben wel een, uh, iemand die makkelijk met mensen, met mensen praat. Ik ben een mensenmens uh, en ik praat met iedereen, uh, met andere partijen, uh, ook met media. En, uh, misschien is dat de reden. Ja, ik zal verder ook niet weten wat de reden zou kunnen zijn. Uh, maar goed, uh, we gaan niet uh, jij bakken verder. Het is nu zo. en uh, We moeten gewoon wat anders gaan doen in het leven. Naast Kamerlidmaatschap bent u ook uh, raadslid in de gemeente Den Haag namens de PVV. Blijft u dat wel doen en mag u dat ook blijven doen? Ja, ik mag het blijven doen. Uh, er is expliciet gevraagd om dat te blijven doen ook. Uh, ik heb in de eerste reactie gezegd dat ik dat niet, uh, niet ga doen. Uh, het gebrek aan vertrouwen. Uh, er is kennelijk geen vertrouwen, anders er we is ook wel op mijn lijst gestaan. Het is heel essentieel wat u zegt, hè? Gebrek aan vertrouwen. Legt u het zo uit? Ja. Als ze vertrouwen in me hadden gehad... dan hadden ze mij gewoon na het harde werk uh, op mijn lijst gezet. Wat betekent het dan als deze boodschap komt? Nou, dat betekent een klap in je gezicht. Ik kan niet anders verwoorden. Ik, uh, ik ben gisteren echt verdrietig geweest. en Ik heb ook wel een traantje gelaten, maar... Uh, ja, ik ben de politiek ingegaan uh, om in mijn uh, beleving Nederland en daarna Den Haag als raadslid een stukje beter te maken. Ja, dat je daar niet meer aan mag bijdragen, ja, dat doet zeer. Jim van Bemmel, wat heeft u als Kamerlid kunnen bereiken de afgelopen twee jaar? Nou ja, kijk, ik, ik heb hard gewerkt. Uh, ik heb op het telecom dossier behoorlijke doorbraken geforceerd. Uh, mijn onderzoek was aanleiding tot de, de NMA-inval bij, bij de drie grote bedrijven. Uh, ik heb uh, dingen op de kaart gezet over uh, de cookiewet, bijvoorbeeld, hè, de telefoonwet ook. Uh, de is, is komt van mijn hand, hè, samen met uh, Martijn van Dam heb ik dat gedaan. En heeft u daar ook de erkenning voor gekregen, denkt u? Uh, nou ja, nee, dat vind ik natuurlijk niet. Uh, kijk, ik heb, ik heb dat natuurlijk aangegeven. Ik, zeg, nou, ik dacht dat ik behoorlijk bezig was. Nou, dat heeft Geert Wils ook wel bevestigd uh, in het telefoongesprek. Van ja, inderdaad. Uh, maar ja, een stukje, een stukje vernieuwing. En uh, ja, het is zo. We kunnen het niet mooier maken. Dus ja, daar moet ik natuurlijk mee doen. Maar heeft u het idee dat dat de ware reden is voor deze wissel? Uh, ja, dat, dat kan ik alleen maar... Uh, ja, dat kan ik naar gissen alleen maar. Uh, het, kan zo zijn, het kan zo zijn, omdat mijn start wat minder was. Hè. Er was een, een, ik had inderdaad een vlekje, dat had ik verzegen. Dus daar ben ik voor door het stof gegaan. Uh, vrachtbrieven. Ja, vrachtbrieven waar de, de omschrijving niet helemaal van klopte. De, de boete was ook heel klein, dus 500 euro. Het was een behoorlijk klein delict. Uh, maar goed wel verzwegen, Dus terecht dat ik daar ook een sanctie van gehad heb. Ik heb toen een spreekverbod gekregen. Ik heb een portefeuille ingeleverd. Dus ik heb duidelijk een sanctie gekregen. Maar heeft u nu de indruk dat de PVV die zich laat voorstaan als law and order partij... u nu achteraf dit alsnog nadraagt? Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het altijd is blijven smeulen, kun je wel zeggen. En ja... Als dat dan heel groot blijft in het hoofd van, uh, van de heer Wilders... Ja, dan kan ik er ook niks anders van maken dan uh, dat, dat dat waarschijnlijk de reden is. Een Kamerlid met een vlekje wordt niet getolereerd in de PVV? Nou, daar lijkt het wel op. In ieder geval, de, de successen uh, worden ook niet uh, gezien dan. Uh, ja, je, je bent dan eigenlijk gewoon uh, ja, afgeserveerd, kun je wel zeggen. En nu? Ik ben uit de fractie gestapt. En dat is niet omdat ik uh, als politieke partij mee, mee wil doen. Maar ik vond het niet helemaal uh, ja, normaal om als een soort uh, persona non grata... Nog in die fractie te zitten tot eind september. Dus ik zit dat er gewoon uit als zelfstandige fractie. Al dus vertrekkend PVV-kamerlid Jim van Bemmel. Op de PVV-kieslijst staan vooral mensen die zich al bewezen hebben in de partij als medewerker, statenlid, senator of europarlementariër. Maar Giel de Graaf zat op een verkiesbare plaats. Hij is fractievoorzitter in de Eerste Kamer en in de Haagse gemeenteraad. En ook Barry Matlener, nu fractieleider in Brussel, keert terug in Den Haag. en we de Groot.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 If I meant to cut me down and if my love was just a circus, you'd be a pound. Elton John met I'm Still Standing. Nog 34 kilometer tot aan de finish. Gio Lippens. Ik had toch een bruggetje verwacht met I'm Still Standing. Lichte veel rijding. nou. Ze Lichte rijden allemaal round. nog rond door, want het gaat nog goed. Voorlopig terwijl het peloton door Eglise Saint-Georges kronkelt. Zo'n mooi stadje in de Volgezen. Want als je om je heen kijkt, ja, dan zie je toch een prachtig landschap hier hoor. En het zonnetje schijnt erbij. Ideaal vakantieweer. Zou ik zou bijna zeggen tegen iedereen: van kom maar kijken naar de tour. Behalve als er idioten zijn die met grote vlaggen willen meelopen met renners. Want zojuist zagen we dat Luis Leon Sanchez. Dat was alweer een tijdje geleden in de beklimming van die vorige coach. De Col du Mont de Force. Toch eventjes een beweging maakte in de richting van een Fransman met een mee want die liep toch echt wel die renners in de weg. En je zou toch maar vallen door zo'n uh, maloot. We hebben het al vaker gezegd. Marcus Boergaard is de man, de Duitser, die daar aan kop sleurt van het peloton. En dan zie je daar weer dat hele spul achter zitten. Ik zie zelfs Mark is nog links van de weg rijden. Die moet dan werken voor Bradley Wiggins. Een heel blok van Liquigas, Ivan Basso en Vincenzo Nibali. En zo zitten al die grote mannen weer vooraan. Want we gaan er zo meteen aan beginnen hoor. 33,9 kilometer zijn er nog maar te rijden. En het verschil... Met de kopgroep wordt kleiner en kleiner 3 minuten en 36 seconden door dat bulswerk van die mannen van de klassemensploegen. Ja, Frans Maasen, de ploegleider van Rabobank, die was precies over wat jij nu zegt, was hij een beetje ontstemd over. Ik sprak hem net even door het raampje van zijn portier. Hij rijdt achter de kopgroep waarin Luis Leon Sanchez, de Spanjaard van Rabobank, zitting heeft. En hij zei, ja, het probleem van uh, dit moment, van de tactiek, zit achter ons, het peloton. Waarom geven ze deze groep nou geen ruimte? Hij wist het antwoord niet. Hij wist wel wat Luis Leon Sanchez moet doen. Want ik vroeg hem, moet hij nou wachten of heb je een ander plan voor hem? En toen zei hij... Met een tactische grijns op het gezicht. Ja, wachten is niet verstandig. De slotklim is zwaar. Misschien wel iets te zwaar voor Sanchez. Zeker als je hem afzet tegen Riblon en Chris Ancassurissen. En dus moet misschien Luis Leon Sanchez... al wat vroeger gaan vertrekken. En als ik kijk naar die slotklim... die is 6,5 kilometer, 6 kilometer lang. Maar het begint eigenlijk al vanaf 175 kilometer... echt een beetje op te lopen de weg. Misschien dat daar in die fase... dus in de laatste 15 kilometer al... Misschien dat Sanchez daar een gaatje kan vinden. Maar natuurlijk, één probleem heeft het peloton ze dan niet al ingerekend. En met ze bedoel ik Martin Velitz, Albassini, Valfonov, Chris anker Sanchez dus, Riblon en Gauthier. De zeven aanvallers van deze etappe op weg naar La Planche de Belleville. We gaan we weer naar Wimmelden, Marcella Mesker. Je zal bijna eerst staan op de wereldranglijst en toch nog gewoon les kunnen krijgen. Ja, dat is uh, wel het geval. Want inderdaad, die nummer 1-ranking staat op het spel. Nou, ik denk niet dat ze het gaat halen. Want dan moet ze deze wedstrijd winnen. En uh, ze is zojuist weer gebroken aan het begin van de tweede set. 6-1, 2-1 nu voor Williams. En uh, ja, Radwanska, die is uh, ja, in goede doen al, denk ik... Uh, heel moeilijk in staat om van Williams te winnen. En, en je ziet ook, ze is niet 100% fit. Ze moest haar persconferentie gisteren geven. Ze werd echt uh, onwel in haar persconferentie... na haar laatste partij tegen Kerber. Uh, de persconferentie moest af Gebroken worden. Want uh, ja, de, de, de keel ze had geen stem meer. Uh, ze kreeg het helemaal benauwd. En ze moest echt uh, geholpen worden om weg te gaan. Dus nou dan kan je wel weten twee dagen laat om dan je eerste Wimbledon finale te spelen. Dat dat geen feest wordt. En ze wordt uh, in feite weggeslagen. De eerste set nog wel wat aardige rallies. Maar ja, zo even wordt ze op uh, lav gebroken. Ja, services van 136 uh, km per uur die worden gewoon met huid en haar opgevreten door uh, Serena Williams. Die slaat ze links en rechts in de hoeken. En die staat nu met uh, 6 1 en 2-1 voor en serveert zelf. Bart Voskamp, onze vaste analyticus-uitrenner. renner weer aangeschoven hier. Welkom. Uh, we kunnen naar de dag van vandaag natuurlijk niet uh, kijken... zonder die van gisteren nog eens even mee te nemen. Hoe gaat dat eigenlijk? Mensen staan op. Dan is het altijd heel spannend, hè? Want, want pas morgen, als je opstaat... dan weet je eigenlijk met stijfheid en al die dingen hoe het een beetje gaat met je, ja, nou, je, je, je rijdt inderdaad de, de rit uit. En als het uh, niet zo ernstig is dat je botten gebroken hebt of, uh, of organen gescheurd, ja, dan, dan gaat dat op zich nog wel. Uh, je, je gaat in de auto, in de bus en uh, hopelijk ben je dicht bij het hotel. Dan kom je op de massagetafel en daar wordt het leed pas een, uh, een beetje bekeken. Nou, dan word je schoongemaakt, opgelapt en alles. Tot dan gaat het dan wel. Dan ga je de nacht in en heb je vaak een vervelende nacht. Je wilt op de kant liggen die net geblesseerd is. En dan de volgende dag word je echt gebroken wakker... alsof er een van een trein over je heen gereden heeft. En dan begin je te fietsen. En dan pas weet je eigenlijk een beetje hoe het ervoor staat. En uh, kijk, schaafwonden daar is op zich nog wel mee te leven. Alhoewel het herstel wat minder is. En dan uh, ja, gedurende etappen. Dan, dan, dan wordt duidelijk wat, uh, wat je allemaal wel of niet hebt. Of wel of niet meer kunt. Als je kijkt, alle ploegen zijn bijna wel gehavend. Wat doet het ook met de renners die bijvoorbeeld niks hebben, maar wel hun team. Doet dat daar ook wat? Doet het je als hele ploeg wat? Of is het vooral wat dat betreft de slachtoffer zelf die het betreft? In, kijk, in, in het geval van Rabobank heb je natuurlijk wel een, een, een plan in je hoofd. Hè. Ze, ze rijden in principe met uh, ja, min met, met of meer drie kopmannen, of in ieder geval drie beschermd, ja. hoe je het ook wil noemen. En dat, ja, dat plannetje dat zal een beetje moeten wijzigen. In hun geval denk ik dat. Uh, dat ze eigenlijk nog niet eens zo heel veel hebben verloren. Want het kan ook wel eens een keer een voordeel zijn. Bijvoorbeeld vandaag zou Geesink niet heel veel last van de valpartij hebben... en hij zou demereren. Ja, dan is hij niet de eerste die teruggepakt zal worden... en zal hij net een klein beetje ruimte krijgen. En als hij dan uh, zijn voordeel ermee kan doen... ja, dan kan de moraal in de ploeg ook zo, zo, uh, zo natuurlijk veranderen. Uh, je moet het gewoon per dag bekijken. En dat is ook wat ze gezegd hebben. Ze moeten deze dag doorkomen, even kijken. Het is ook de eerste bergrit. Hoe zijn de benen? Wat zijn de verschillen vanavond? En uh, dat, dat je dan daarna je plan weer trekt. Is er plek in de peloton voor verwijten? Uh, naar nou, ja. renners die uh, de valpartij hebben veroorzaakt, naar nou, fouten die gemaakt zijn... Ik denk, uh, ik denk in het begin wel. Hè. We zagen met verre ook dat er zeker verwijten zijn. En dat mensen elkaar bijna letterlijk en figuurlijk op het gezicht willen slaan. En dat is natuurlijk de eerste emotie. Maar goed, als je een dag later bent, ja, dan zit je nog vol verwijten. Maar je kunt er niks mee. Je hebt gewoon om te gaan met hetgene wat is uh, gebeurd. En, wordt er uh, wel over gesproken in het peloton? In die ja, eerste drie uur of twee uur van zo'n etappe? Ja, zeker Hoe wel. Gaat natuurlijk. Dan? Uh, nou ja, er wordt toch. Dan wordt toch uh, kijk, ik zit niet meer in het peloton. Maar ik weet wel dat er bij ons ook wel eens kamikaze waren. Of die wel heel vaak in de weg reden. Ja, daar wordt er toch over gesproken. En dan heb je toch wel eens in een keer een. Sneer naar iemand van zo uh, ja, so de er even lekker op. En uh, zorg dat je vandaag niet bij mij in de buurt komt. Want uh, ik ben er helemaal klaar mee. En dat maar, is het maar, dan? Ja, daar ben ik helemaal klaar mee. Maar goed, laten we eerlijk wezen. er is niemand, en zeker gisteren, die met 68 kilometer per uur iemand anders opzetten laat, laat vallen. Dus ja, je kunt hooguit zeggen: van nou blijf vandaag maar even bij mij uit de buurt. Want ik ben er een beetje klaar mee met je. Zie je een voorzichtigheid in het pil Tom, gisteren? Ja, maar vandaag heb je natuurlijk andere belangen. Uh, het belang is nu alleen dat nu eigenlijk alleen de klasse-mensenrenners van voren moeten zitten. En dat zijn gelijk ook de klimmers en de sprinters die kunnen gewoon rustig naar achter gaan. En als je een ploeg rond de sprinter hebt uh, gebouwd, ja, zoals Argos bijvoorbeeld uh, eigenlijk had... Ja, die zullen zich niet zo heel super nerveus maken dat ze per se hun klasse-mensenrenner van voren moeten hebben. Dus het zal zeker een stuk rustiger worden. Rustiger, wij gaan het uh, rustig afwachten. Want het venijn van deze etappe, deel waarop we ons verheugen, dat is zo langzamerhand aanstaande. Ja, er komt er een, ja dat was fantastisch. passie. Sponsor Tour de France. Wat een finale weer. C'est bien. Met vlaggen in de hand staan we langs de kant.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 Rick van Steenbergen, Stan Ockers, Elsie Jacobs, Yvonne Reinders, Rick van Rooy, Marie-Roos Gaillard, Benoni Beij, Jan Jansen, Eddie Merks, Katie Hagen, Harm Ottenbosch, Jean-Pierre Mosseret, komt van de Broek, Heddy Kuip, Martineke Popa, Freddy Maarten, Gerrit van Jan Raas, Petra de Bruin, Polen, Gilles de Jong, Joost Zuiderbelk, Judith van Borsel, Johan Michel, Tom en Marianne Vos. Wat een kampioenen! En het gaat door door het slijm. En de regen, niets houdt ons tegen, het gaat door en door, met het hart op de pedalen. J.W. Roy natuurlijk. En het uh, Hubert-Wielenkoor. En er zat nog een stem bij, volgens mij. Ja, ja, dat was de zangerige stem van Gio Lippens. Uh, zijn we bij het slotkoeplet aangekomen, Gio? Bijna, bijna. Het Dat gaat straks beginnen als we nog 6 kilometer te klimmen hebben op La Planche de Belleville. En zijn ze zijn zojuist aangekomen hoor. De dames Met Sherp hier van het lokale dorp. De schoonheden die een beetje doen terugdenken aan de legende van de maagden die in de 17e eeuw gevlucht zijn voor de Vikingen. En hier hun dood vonden op deze berg. En vandaar dat het genoemd is La Planche de Belleville. 2 minuten en 36 is de voorsprong van de koplopers op het peloton. 26 kilometer nog ruimte rijden. En het tempo in het peloton gaat omhoog hoor, dat kun je zien. Het zijn nog steeds dezelfde ploegen die daar tempo maken. Nu weer David Zabriskie, goede tijdrijder. Gisteren zat hij gewoon in de kopgroep samen met Karsten Kroon. Kroon reed zojuist helemaal aan de achterkant van het peloton. Die had uh, waarschijnlijk pijnlijke benen, maar Zabriskie kan het nog steeds. En hij probeert het gaatje kleiner en kleiner te maken. Maar ze hebben nog steeds dat gat, hoor, met nog 25,8 kilometer te rijden. Dat klopt wat jij net zegt, dat het harder gaat. Het is een even een dalende lijn, het is een van de laatste lange... De dalende lijnen van deze dag. Dan komt die heuvelachtige slotfase eraan... met die geweldige slotklim aan het einde. Een beetje gevreesd, een beetje gehyped ook, die slotklim. Ik ben er heel benieuwd naar. Maar de dalende lijn nu dus, waarin de kopgroep zich bevindt. En het zijn nog steeds vier klasbakken en dan die Velits daarbij en Fofodov. Velits is trouwens een van de drie Slovaken in deze tour. Hij is tweelingbroer van Peter Velits. Deze man heet Martin. En ze zijn natuurlijk landgenoot van die almachtige hulk... Peter Sagan, die al twee... Dat zeg ik, het gaat ook zo hard. Hè. Drie etappes gewonnen heeft deze ronde van Frankrijk. En die vier klasbakken vooraan. Dat zijn Gauthier, een goede jongen van Eurocar. Riblon, Louis-Leon Sanchez en Chris Anker Seurissen. En uh, van uh, die mooie berg daar... gaan we weer eens eventjes naar het heilige gras van Wimmelden. Marcella Mesker kan Radwanska nog iets terugdoen. Nou ja, misschien deze game. Het staat uh, in de tweede set 3-2 voor Williams. Uh, maar 0-30 op haar service. En het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat je de service van Williams breekt. Want uh, zij heeft dit hele toernooi 85 uh, aces ges geslagen. Nou, uh, als je dat uh, vergelijkt met uh, Radwanska, die is nog niet eens aan de 20 gekomen. Dus Williams erg sterk op eigen service. Kijken of ze hier op breakpoint kan komen, de Poolse. De eerste Poolse finalist op Wimbledon sinds 1937. Dus ze schrijft wel geschiedenis voor haar eigen land. Maar ja, ze heeft te weinig power. Nu wel een lange rally. De backhand gaat uh, hoog. Ze probeert wat tijd te krijgen. En dan kort cross de winner van uh, Williams. Toch een sterk punt weer van de Amerikaanse. die Hier op jacht naar haar vijfde Wimbledon-titel. En haar veertiende Grand Slam-overwinning. Ze stevend wel af hoor, op, een, uh, op een mooie zegen. Want ze leidt hier met uh, 6-1 en 3-2. Heeft nog steeds een breekvoorsprong.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 Bij het stadion van FC Twente is een herdenking gehouden... voor de slachtoffers van het ongeluk van precies een jaar geleden. Toen stortte een deel van het dak in van het stadion. Twee mensen kwamen om, negen mensen raakten gewond. Onder andere een aantal spelers van Twente legden bloemen. En in Spanje heeft de politie vier mensen opgepakt... die probeerden een nep Picasso te verkopen. Ze probeerden een vervalsing van Bus de Jeun Garçon uit 1964 te verkopen... en vroegen er 1 miljoen euro voor. Opmerkelijk was dat de vervalsers niet door de man vielen vanwege het vervalste schilderij. De fraudeurs liepen tegen de lamp doordat ze de echtheidsdocumenten niet goed hadden vervalst. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen Woerden en Nieuwbrug 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Er staat een auto stil. En een aanreding op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij knopend Rijnsweerd staat 3 kilometer. Daar is de linkerreishok dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met de vrouwenfinale Wimbledon, Williams tegen bij bezig aan de tweede set. En bezig op weg naar de eerste serieuze klim in deze tour. Want heel, heel langzaam is hij toch een klein beetje aanstaande, Gio. Zeker, hij komt dichterbij en dichterbij. Nu rijdt het peloton door Eglise, Saint-Pierre, Paul allebei dus. En daar rijden ze dwars doorheen. Mooi kerkje staat daar, het peloton dat lang gerekt is. En dat komt allemaal door die ploeg van Garmin... die dus zo zwaar gehavend is door het uitvallen van Hesedal, Danielson en Hunter. Maar ze hebben Daniel Martin nog en ze hebben David Miller nog. En dat is de man die op dit moment op kop aan het beulen is. En David Miller natuurlijk erkent tijdrijden, net als David Zabriskie. Hij mag meedoen aan de Olympische Spelen... Niet op de tijdrit, maar wel in de Engelse ploeg. En dat eh, nadat aanvankelijk besloten werd... dat hij helemaal niet meer aan de Olympische Spelen mocht deelnemen... omdat hij een doping verleden heeft. Dat is eh, herroepen. Hij mag gewoon deelnemen. Zit blijkbaar goed in zijn vel en maakt de tempo aan kop van het peloton. En ik probeer toch nog eens even te kijken... of ik daar ook nog wat oranjes kan ontwaren. Robert Geesink, plek nummer 30 zo'n beetje, zeg ik dan even uit mijn hoofd. Het is moeilijk te zien. Bouke Mollema zit daar in ieder geval verder achter. De koplopers, 2 minuten en 14 seconden. En af en toe... Toen wordt er even om hulp geroepen voor de wagens daarachter, Joris. De, daarachter, de, de, ja, sorry, nee, achter de kopgroep. Daar wordt helemaal niet om hulp geroepen. Ja, misschien door de laatste man daar. Die roept nu om hulp om zijn ploegleider. Dat is Goedgee, de jongen van de Europcar in dat donkergroene shirt. De kopgroep is zojuist rechts afgeslagen. Rijdt nu door een soort dal, omgeven door grote groene reuzen met naaldbomen erop en loofbomen. Het staat allemaal heel gezond hier. Het groen langs de weg. Dat komt natuurlijk ook door alle regen die we in het voorjaar in Europa hebben gehad. En de kopgroep begint nu een beetje aan die heuvelfase. Het vlakke werk is achter de rug. Het peloton zit erachter met nog steeds de wind in de rug. Maar het, het kopgroepje is nu uit de wind. De weg gaat langzaam maar zeker vervaarlijk omhoog lopen. Dit is een heuvel. Dit is nog niks. Maar alles wat straks komt, dat is veel erger. En ze weten nu dat er problemen zijn. Want het peloton komt nabij. En in de kopgroep zitten twee mannen die op die klim zouden kunnen winnen. Mijns Inziens. Chris Anker en Christophe Riblon. En dus moeten sluwe jongens als al Bassini en Luis Leon Sanchez nu een plan gaan bedenken en dat ook heel snel gaan uitvoeren. Wat wordt het spannend hier. Er is nog van alles mogelijk. Het peloton kan erbij komen, maar ook een van de zeven aanvallers in deze etappe zou de rit nog altijd kunnen gaan winnen. De vrouwenfinale van Wimbledon, Marcella Radwanska echt nog iets wil proberen tegen Serena Williams. Dan zal het toch nu moeten gebeuren. Ja, nou, misschien dat ze dan uh, haar eigen servicegame nog houdt. Ze staat uh, set en 4-2 achter. 40-15 nu op eigen service. Dus misschien dat ze dit gamepje nog haalt. Maar ja, als je de krachtsverhoudingen ziet... Uh, aantal winners, 29 voor Williams, 7 voor Radwanska. En dat geeft het spelbeeld natuurlijk heel goed weer. Je kan ook wel spreken van een echte comeback van Serena Williams... die twee jaar geleden hier op Wimbledon haar laatste Grand Slam won, haar dertiende. Ja, toch twee jaar uh, bijna van het toneel is verdwenen door allerlei uh, omstandigheden... Uh, ziekte, gezondheidsproblemen. Maar ja, ze hebben natuurlijk uh, de zusjes Williams ook vaak hele andere interesses. De celebrity business in Hollywood, een filmpje hier, een acteurrolletje daar. Uh, vroeger uh, ja, konden ze gewoon de Grand Slam toernooien spelen... en de rest van het jaar niet. En dat wonnen ze dan. Maar ja, ze worden een dagje ouder. Serena Williams is 30 jaar. En ja, de concurrentie is toch beter geworden, is jonger geworden. Radwanska is ook maar 23. Azarenka uh, 22. Sharapova 25. Uh, die Kerber is uh, 24. Dus er komt een nieuwe generatie tennissers aan. En die zijn fit en die zijn sterk. Ja, en dan kan je het niet meer op een semi-professionele manier uh, redden. Wat de williams dus natuurlijk de laatste jaren hebben gedaan. Maar nu speelt Williams weer veel. En nu is ze weer gedreven en ze is gretig. En dat zien we echt op dit Wimmelden. Een ouderwets goed. Ze heeft zelfs een Franse coach. Patrick Muratoglou. Een zeer erkende coach in het internationale circuit. Die staat op de trainingsbanen daarbij. Mag niet officieel coach genoemd worden. Want dat is vader Richard Williams nog steeds. Hè. Dat is allemaal in die familie. Wel allemaal heel, heel erg beslissend. En, en een beetje een clan manier. Zoals ze hier in het circuit zijn. Maar die Franse coach die heeft denk ik toch wel goeds gedaan en zeker nog een paar tips uh, op die service van Williams gegeven, want ze, ze serveert uh, spectaculair. Dat deed ze altijd al, maar dit jaar is het echt uh, op Wimbledon uh, uh, sensationeel. En uh, als ze zo doorgaat, dan komt zij weer terug op één, daar ben ik van overtuigd. Ze staat nu zes, uh, ongeacht de uitkomst van deze finale, ze wordt vier, maar uh, nog even een paar maanden zo tennissen en dan uh, staat zij weer op twee of één en daar hoort ze natuurlijk ook. Williams gaat serveren, uh, ze leidt met set en vier, drie. Radio 1 Sportzomer Tweets. Ja, het is weer de hoogste tijd voor alle tweets. Er dus zal heel wat afgetweet zijn vandaag. Ron Verrouw heeft het allemaal verzameld voor ons. Ja, nou ja, ook uh, Wimbledon komt ook veel voorbij. Uh, uh, ook op Twitter is uh, Williams veruit favoriet. Maar de tour, daar wordt ook enorm over getwitterd. Ja, Twitter en de tv-kijkers vergaven zich massaal aan de eerste echte bergtappen. Um, uh, gelukkig hebben de meeste renners een redelijke nachtrust uh, gehad. De gele truidrager Fabian uh, Cancellara uh, had voor de start nog even tijd om te tweeten waar hij vannacht heeft geslapen. Hij zegt: Vannacht sliep ik weer in zo'n typisch tourhotel. Zoals bijna elke nacht. Hashtag cheap place. Foto erbij van het welkomstbord van het hotel. Dat zien we nu ook op, uh, op de webcam. Hotel Ariane staat erop, 50 euro per nacht kost het. Nou, is toch fijn om te horen dat in deze tijden ook onze toerhelden... ook op de kleintjes letten. Uh, al kan het ook nadelen hebben, want ja, we weten allemaal... hoe het s'nachts kan klinken in zo'n goedkoop hotelletje. Namelijk uh, zo. Ja, dunne wandjes, dan krijg je dat. Maar eerlijk is eerlijk... Ja, ze is goed hoor, ja. ja uh, die twitterden later ook nog eventjes dat het bed in elk geval prima was... en dat er zelfs gratis draadloos internet was. Ja, dat is toch eigenlijk het belangrijkste in een hotel. Uh, Frank de Boer dan, die tweette vanmiddag ook over een hotel. Hij zegt zojuist met de ploeg afscheid genomen van hotel Bloemenbeek in De Lutte. Daar had uh, de Ajax-selectie een trainingskamp. Ik heb uh, dat hotel even snel opgezocht. Op de cam is nu weer een foto te zien. Nou, Ziet er een, een stukje beter uit dan Hotel Ariane. Tarieven liggen ook een stukje hoger dan 50 euro, las ik. En uh, Ronald, die tweet verder, hebben een goed trainingskamp gehad. Nu nog even een goede afsluiting tegen FC Emmen. FC Emmen altijd lastig natuurlijk. Ja, die wedstrijd uh, is uh, nu zo'n beetje afgelopen. Volgens mij staat het nu nog steeds 0-4 voor Ajax. Zo zie je maar goed goed telt, Het kost wat. Maar dan heb je ook wat. En uh, Maarten uh, Ducro, die is in deze rubriek natuurlijk al bekend... vanwege de uh, Maarten Ducro-uitsprakengenerator. Maar hij ambieert nu ook een rol als presentator, zo lijkt het wel. Een reisprogramma, volgens mij. Want hij heeft in ieder geval zijn auditietape op Twitter en op YouTube gezet. En daarop beschrijft hij het tourparcours van vandaag. Ga er maar even voor zitten, want dit is... Ontdek je plekje, met Maarten Ducro. La planche de België. De Vergezen. Vergezen is een oud gebergte. Afgesleten. Minder hoog dan de Alpen. We gaan naar iets van 1000 meter plus. Maar de wegen zijn mooi. Het ligt er alleen recht tegenaan. Dus stijl en onregelmatig. Heel ja. Nederlanders met een commentaar. Altijd Ik nog. snel. Zwaaien we, jongens. Persoonlijke touch. Hartstikke goed. Nou, Floortje Dissing kan wel inpakken. <lacht> Nou, en dan tot slot nog even het trending topic van deze uh, middag op Twitter. Dat is niet de tour, dat is ook niet Wimbledon. Maar naast het nieuws over Prins Frizo was dat toch echt hashtag droomvlucht. Vanochtend lazen we namelijk in de Volkskrant een interview... met de uit de PVV-fractie weggelopen leden Hernandez en Kortenhoeve. En één citaat van Kortenhoeve zorgde voor enorme hilariteit op Twitter. Namelijk, uh, bij het pvv fractieuitje gingen we naar de Efteling, zegt Kortenoeve. Was een leuke dag en Geert ging maar liefst... Ging maar liefst Tien keer in de attractie Droomvlucht vond hij heerlijk. Nou Ed Bart Thompson die zegt dat moet een hilarisch beeld zijn geweest. Geert met twee van die enorme bodyguards naast zich in de Droomvlucht. En Mark Labrink die zegt het was grote nieuws geweest als Geert tien keer in de Fatemorgana was gegaan. Ja, kan het ook niet helpen. Dat leeft er op Twitter. Morgen ben ik er weer en meepraten kan zoals altijd via hashtag Radio 1 Sportzomer. Om dankjewel.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 How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Simon White, wakker worden allemaal, want... We gaan naar de Tour, de zeven rijden nog altijd vooraan. Maar we zijn zo benieuwd, zo benieuwd naar die slotklim, Joris van den Berg. Het is zo'n slopende dag he. de Ronde van Frankrijk. Die is nu een week bezig. Ten eerste voel je dat dus al in de benen. Dan heb je een rit over 199 kilometer. Met allemaal heuveltjes erin. Op, af en dan heb je zeven koplopers. En daar zitten echt goede mannen tussen. Albassini, Luis-Lohan Sanchez, Chris Anker Seurissen. Dat zijn goede renners. Ze zitten daar met Gauthier, met de sterke Riblon, met Vovonov en Martin Velis. nog altijd bij elkaar. Er zijn nog geen aanvallen geweest. Ze doen nog steeds keurig hun kopwerk. luis Leon Sanchez ook. Die schuwt dat werkt niet. Maar het is dus zo'n slopende dag. En soms wordt zo'n slopende dag afgerond door een echte klasbak. Maar het is vooral dus ook afzien. En er zijn gemengde belangen. Want daarachter gebeurt ook van alles. Gio, wat zie jij in het peloton van het slopende karakter van deze etappe? Het eerste wat je ziet is dat de sprinters er één voor een afgaan. We hebben ze zojuist gezien hoor. Matthew Gos, André Krijpel, Tom Velis, Borut Bozic, Bernard Eisel en Houtarovic. Allemaal eraf. Eén van de weinige sprinters die nog gewoon prinsheerlijk in dat peloton. Tonrijd is de man in de regenboogtrui, Mark Cavendish. Je kunt het merken dat hij 4,5 kilo kwijt is geraakt, want het gaat gewoon steeds gluiperig omhoog op dat stukje. Je ziet het gewoon, het is geen officiële klim, maar voordat we beginnen aan La Planche de Belleville loopt de weg aardig omhoog al straks even kort een afdalingje. En dan Pats meteen beginnen aan die slotklim. Tempo wordt nu gemaakt door de mannen van Liquigas. Die zien we nu op kop rijden. Veel Garmin erachter. Het blauw voor Daniel Martin, dan het rood voor Cadel Evans. En ergens in het midden van het peloton, daar zag ik ze dan zitten. De, de Rabo-mannen bij elkaar. Ik zag ook lieve Westra daar nog rijden. Ja, zo'n aankomst. Het is misschien iets langer. Het is misschien uiteindelijk iets steiler. Maar het lijkt toch wel een beetje op die aankomst naar het vliegveld van Mande. Waar die met de, de, de. Wat was het? Parijs-Nice toch enorm hard toesloeg. Maar ja, lieve Westra, hij moet het maar laten zien. Hij zit er in elk geval nog bij in het peloton. Maar alle favorieten zitten er nog bij. Alle mannen die zometeen gaan strijden om de etappezege, denk ik. Want het verschil is 1.24 met nog 15 kilometer te koersen. Marcella Mesker op Wimbledon. Marcella, die eerste set, die ging heel snel en eenvoudig naar Serena Williams. Maar deze tweede set die duurt langer en dat komt niet alleen door de regenonderbreking. Nee, dat klopt. En uh, zowaar een break op de service van Serena Williams... en een uh, luid gejuich van het uh, publiek hier... dat heeft echt ja, nou ja, vanaf het begin van de partij kant gekozen voor Radwanska. Is ook wel een beetje te begrijpen. Ze is zozeer de underdog dat... Ja, daar houden die Engelsen van. Williams heeft hier al vier keer gewonnen. Is natuurlijk groot en sterk. En dan heb je die hele kleine, die tengere uh, Poolse speelster... Agnieszka Radwanska. Maar die maakt hier vier gelijk. De rally's... Wat langer en dat is in het voordeel van Radwanska, want die heeft goede benen. Die rent zich helemaal kapot van links naar rechts. En dat kan ze ook. Met een beetje handigheid en een beetje geluk. Wie weet wat er nog kan gebeuren. Hier even kijken of ze goed begint. Goede back Ja, die gaat dan weer net uit. Dat is jammer. Want uh, je kan uh, Williams breken, maar dat telt pas echt als je je service daarna zelf houdt. Het uh, is dus in ieder geval een stuk spannender. En dat is uh, leuk voor het publiek. Het is vier gelijk in de tweede set. De eerste set nog met 6-1 voor Williams. Bart Voskamp, uh, voor ons gewone mensen is dit een bergrit... maar voor deze jongens is dit een heuvelrit met een berg aan het einde. Zo mag ik het wel zeggen. Toch, die heuveltjes, die tassen, dan gaan we echt al verschillen zien, denk je. Gaan al eens, of alleen als de mensen die, de, die slecht zijn gaan er af aan het slot. Nee, Het schijnt redelijk stijl te zijn met die percentages die er op het eind zijn. Uh, ja, gaan er wel verschillen uh, gemaakt worden. Maar ja, die, die zullen ook nog niet in, niet in de minuten lopen. Maar we gaan er wel zien wie er, uh, wie er zijn klimmersbenen mee naar Frankrijk heeft genomen... en, uh, en wie ze thuis heeft gelaten. Dus uh, het schijnt echt stijl stijl te zijn. Dus de klimmers... gaan nu echt naar voren komen... En gaan we ook weer dat gewring nu zien? Want met een kilometer of 6, 7 zijn we dan bij die klim. Gaan we aan het einde in dat peloton met name dan weer een enorm gedrang zien om naar voren te komen? Of is er wel een soort respect van klimmers eerst? Nou, we hebben nu een... een we krijgen echt een mooie natuurlijke schifting. De klimmers, die, die doen die sowieso... Of de, sorry, de sprinters doen natuurlijk niet mee. Dus die, die blijven lekker van achteren. En de, de helpers voor die sprinters, die doen ook niet mee. Dus je blijft met een select gezelschap van de klasse Mensrenners en degene die bergop goed kunnen aankomen over. En uh, ja, met dit tempo. Wat momenteel wordt gereden, dan uh, wie nu nog valt. Ja, dat moet echt een, een, een stommigheid zijn. Want uh, iedereen heeft nu de ruimte om, uh, om buiten, buiten om te, op te kunnen schuiven. We zien een aantal mensen meerijden ook... die zelf niet zulke goede mensen meer voorin hebben. Is dat al een beetje uh, afgesproken de afgelopen dagen? Omdat ze andersom hebben zo'n rekeningetje openstaan of niet? Nee, nee iedereen die, die nu op kop rijdt, die, die heeft gewoon uh, belangen. Uh, voor hun kopman in de ploeg of hun klimmer voor een etappe. Dus Er wordt nu gewoon echt, echt wel daadwerkelijk gereden om, om de koers te winnen... of, uh, ja, of een kopman van voren te, te zetten in ieder geval. En Gio Lippens, het peloton jaagt natuurlijk op die kopgroep. Peloton jaagt op die kopgroepen. Dat levert toch wel weer slachtoffers op. Ik zei het net, hij was 4,5 kilo afgevallen. Kon iets beter klimmen, maar echt een klimmer zal die nooit worden. Mark Cavendish loste zojuist uit het peloton. Samen met Grega Bolen. Een pol die aardig bergop kan aankomen. Maar dan moet het toch meer een heuveltje zijn. Zo'n slotklimmetje. Hij moet er dus af. En Johnny Hogeland zagen we met de fiets in de hand aan de linkerkant van de weg staan. Het leek erop alsof hij even van de weg was geraakt. En hij wachtte op materiaalverzorging. Levi Leipheimer zie ik daar in het midden van het peloton. Ja, hij is heel klein. Hij zit heel plat op zijn fiets, maar hij zit onderin. Ook de mannen van Lotto werken hard. Dat hebben ze de afgelopen dagen al meerdere malen gedaan. Toen voor hun sprinter André Greipel. Maar nu is het uh, Jurgen van de time zou ik maar zeggen. Want dat is natuurlijk de klassementshoop voor de mannen van Lotto, voor de Belgen. En wie weet, misschien kan Jelle van Ender nog wel een leuk kuntje uithalen. 1 minuut en 5. Het loopt maar terug, die voorsprong. En we zijn er nog niet eens bij de voet van de klim. Nog 12,8 kilometer en zijn ze nog bij elkaar, Joris. Ze zijn nog bij elkaar, maar het wordt onrustig. Ze gingen naar elkaar kijken, zeuren, ze loerden rond, Sanchez was de boel nog aan het controleren en toen kreeg je een demarrage. Maar dat was wel een van de... Ja, sorry, het is een niet zo mooi woord, maar het was echt een lullige demarrage van Vovon of Vlak... Nou, voor het einde van een heuveltje, een heel klein heuveltje, reed hij weg. Maar toen ging het dus meteen naar beneden. En Louis Leon Sanchez riep hem tot de orde. Zij: ho vriend, dat uh, gaan we niet doen. Terug jij, Vogenof, want we gaan hier nog voorlopig met z'n zeven naar boven. Op dit moment zijn het er nog zes. Want Goaché, de man in het donkergroene shirt van de Franse ploeg van Kopman-Veuclair... is simpelweg uit het wiel gereden op een klimmetje dat nu nog gaande is. Ze rijden nog één keer naar boven, dan een stukje hard naar beneden... en dan, pas, boem, omhoog naar La Planche de Belleville. Maar Mesca, Wilmerdon, je vertelde dat een breedpunt pastelt... als je vervolgens ook je eigen service wint. Hoe is dat afgelopen? Nou, dat is goed afgelopen voor Radwanska, want die leidt met 5-4. Stond dus 4-2 achter en ze zat heel dicht bij de nederlaag aan. En nu is het toch een beetje gekeerd. Langere rallies, een betere Radwanska. Ze heeft het publiek op haar kant gekregen. Ja, en nu staat Williams onder druk, want die moet ze vieren bij een 5-4 achterstand. Bart Voskamp, wij kijken natuurlijk naar dat peloton wat jaagt. En jaagt. zit er bij die zeven überhaupt nog iemand... die in die slotklimstand slotklim, zou kunnen houden... als hij met een half minuutje er komt? Of is dit sowieso klaar? Nou ja, ze zitten binnen een minuut. Het is nog twaalf kilometer. De steile stukken moeten nog komen. Dus ik verwacht niet dat, dat mensen hier nog uit de weg kunnen blijven. Er zitten natuurlijk wel echte winnaars in de, in de kopgroep, zoals Sanchez. Maar tegen het geweld wat hier achter rijdt... en uh, de, de mannen die hier nog fris achter zitten... Ja, dat, dat, dat vliegt er straks af, die... Uh, die kopgroep die, die wordt straks uh, ja, denk ik toch al relatief snel ingehaald. Evans en Wiggins zijn de grote namen genoemd vooraf en ook nu na een week uh, zijn ze. Zullen zij alleen op elkaar letten of zullen zij toch ook nog anderen die weliswaar al hier en daar op wat meer achterstand staan in de gaten houden? Nou, ik het is een relatief korte en steile klim dus het is de denk ik toch iedere, ieder een beetje voor zich. Uh, alles staat er wel relatief nog dicht bij elkaar dus het is niet zoiets van nou die laten we rijden en die laten we niet rijden. Uh, ik denk voor Wiggins dat, het, uh, dat stijlen dat hem, moet hem minder liggen. Het is een flyer. En Evans die zou hier misschien toch al een klein tikje uit uh, kunnen delen. Of in ieder geval uh, wat tijd terug kunnen pakken. Dus dat verwacht ik eigenlijk. En waar doe je dat dan? Als die klim begint en ervan gaat dat het peloton weer helemaal compleet is, is het dan zin? zinnig om meteen aan te vallen of even erbij te blijven en te wachten op de laatste kilometers? Dus. Dat ligt eraan hoe, goed, hoe, hoe explosief je natuurlijk bent en hoe goed je bent. Maar ik zou in het geval van, uh, van Geesink, als hij de benen heeft na de val van gisteren en hij heeft de moraal, ja, dan, dan zou ik zeker proberen uh, al redelijk op tijd weg te komen. Maar goed, uh, we zitten naar beelden te kijken van een jagend peloton. Dat heeft nu nog even geen nut. Dus het is dus ook even afwachten wat gebeurt er met peloton. Die mannen die nu op kop rijden, als het op het steile stuk wappert dat allemaal weg. En dat zou een mooi moment kunnen zijn om, uh, om alvast te Keer aan te gaan. We gaan weer naar de koers, 11 kilometer. Maar, maar, maar, Gio. Ja, niemand ontkomt aan ellende hoor. Want gisteren ontsprong die de Jurgen van der Broek, de Belgische Toerhoop. Die eigenlijk wel een beetje zijn handjes mocht wrijven met die grote valpartij. Want hij zat er niet bij. En hij staat dus gewoon goed in het klassement. Maar ja, nu heeft hij materiaalproblemen. Hij begint nu aan een achtervolging. Maar probeer zo'n op hol geslagen peloton maar weer eens te achterhalen. Hij vliegt wel al die andere achterblijvers voorbij. De mannen die al eerder gelos zijn. De sprinters die het tempo niet kunnen bijbenen. Maar uh, Jurgen van Den Broek moet nog eventjes achtervolgen. Het is Boas van Hagen aan kop van het peloton. Gauthier is de eerste man van de kopgroep die wordt ingelopen. Het verschil trouwens tussen de kopgroep en het peloton nog maar 31 seconden. En ik kijk nog steeds naar Van Den Broek die met een alles of niets poging bezig is om nog aan te sluiten. Maar die veel krachten verspeelt hier. De Belgische hoopt dus op een goede toeruitslag. Hij moet dus een eentje achtervolgen. En daarvoor zes man dus bij elkaar. Jij liet het woord hoop vallen Gio en de hoop is er hier wel uit. Ze dalen nog wel, ze moeten nog precies 10 kilometer de zes koplopers, maar de hoop is er niet meer. Je ziet ook geen actie. Ze dalen nu vrij hard en kort naar beneden dus. En dan begint het laatste stuk omhoog, ik noem het expres zo, omdat dat dus nog niet de slotklim is. Helemaal achteraan nu Martin Velits. Daarvoor zit Albacini slim te zijn als die is. En ook Luis Leon Sanchez zit ver achter in de groep. Hij weet, mocht hij de slotklim bereiken, ja dan is sowieso de kans heel klein dat hij vooraan blijft. Dus kan hij ook beter nu niet meer zijn krachten verspillen. De zes koplopers zijn er nog. Gauthier, een soort mini-mollema. Ik haalde hem net in. Is er dus af, is inmiddels ingerekend. En de slotwin komt nu wel heel dichtbij. En als je dan Bart Voskamp, uh, Jurgen van der Broek, die achtervolging ziet inzetten... dan heb ik meteen zo'n gevoel van, ik wil ook dat deze jongen wordt redt. De sympathie de onmiddellijkheid hebt voor iemand die in de underdog-positie komt... en als een grote achtervolging begint. Maar jij als iemand die je allemaal gezien heeft, die zegt... joh, draag maar lekker verder, want gaat het gaat om nooit nou, dat gaat dan nooit lukken. Dan heb je altijd de hoop als je zelf in zo'n situatie zit... dat er nog een ploegleider in de buurt is of, ren ja, of renners die je opvangen. Maar de enige, enige mogelijkheid die er eigenlijk is... is dat er een ploegleider in de buurt zit. Maar ja, dat is eigenlijk ijdel hoop, omdat uh, net hiervoor worden allemaal renners gelost. Dan maakt de jury, uh, die maakt barrage. Dat betekent dat, uh, dat ze die ploegleidersauto's wat ophouden... en af en toe één voor één wat langs laten gaan. Dus ja, waarschijnlijk zit die ploegleidersauto ver weg. Anders kun je nog een keer een trucje uithalen met een remmetje rechtzetten... die je dan nog een keer aanslingert tot 70, 80 kilometer per uur. En daar heb ik in dit wat? geval bijvoorbeeld niet zoveel moeite mee. wat legt dat dus uit. Wat gebeurt er ja. Nee, bijvoorbeeld in het in, in geval van, van, van pech, dan, dan wordt er een wiel gestoken. En uh, dan komt altijd de ploegleidersauto ernaast om zogezegd even de remmen recht te zetten. Ook al staan die recht, zet hem, zet hem alsnog recht. En dan, uh, dan zet een mechanieker uh, even een hand uh, onder je zadelpen. En uh, de ploegleider geeft even gas tot 90 à 100 km per uur. En dan is, dat is het trucje om terug te komen. Dat wordt oogluiken toegestaan, doe je te lang. Dan komt de jury erbij uh, zitten en die gaat je waarschuwen. Maar in zo'n geval hoop je dat. Maar we zitten in de laatste rit waar de ploegleiders ver weg zitten. Hij zal hulp moeten krijgen van een ploegmaat. Ja, maar dat was een vraag van mij. Waarom zit zo iemand die zo goed is... op dat moment eigenlijk alleen, we zagen niemand. Nou ja, heel even niet. Uh, ik, ik zag even niet van wie, maar hij kreeg wel snel een wiel. En uh, hij wordt volgens mij nu opgewacht door Lars Bak. Maar die heeft net al op kop gereden, dus daar is het beste vanaf. Maar dat, dat is het enige wat hij nog kan doen. Ze rijden nog wat lichtjes naar beneden tot steile stuk. Dus ik hoop dat hij nog een stuk terugkomt. Maar laten we niet vergeten, dan heeft hij al een jas uitgedaan. Ja, en dan moet de klim uh, nog beginnen. Marcel mesker? Ik hoor applaus. Waarvan was dat? Ja, voor wie denk je? Voor Radwanska weer. Ze worden hier uh, toch wel heel hoopvol op de tribunes. Want Radwanska lijkt nu met 6-5 in de tweede set. En Williams heeft het moeilijk, hoor. Dat zag je zo even op haar eigen service. Moeilijk had ze het en toen maakte ze een belangrijk punt. En dan die intense schreeuw van Williams. Die gaat er helemaal voor, die gaat de strijd aan. Maar je ziet ook dat ze met haar 30 jaar... en met ja, twee jaar zeg maar, van droogte wat betreft Grand Slam titels... dat ze toch een beetje zenuwachtig wordt en wat foutjes gaat maken zo. Nu het spannende slot nadert. En ja, een groter contrast tussen twee speelsjes kan je eigenlijk niet hebben. Die Radwanska is 1,72 meter, 72, 57 kilo. Serena Williams 1,75 meter, 75, 70 kilo. Je hebt de tacticus Radwanska die nu de groundstrokes heeft gevonden op de baseline. Ze maakt bijna geen fouten meer. Ze staat er als een muur. Ze zet haar benen in beweging. En dan Serena die daar met die power tegenaan gaat. Dus het is leuk tennis op dit moment. Prachtig hoe Radwanska toch in deze tweede set Set. Ook weer na die regenpauze. Misschien dat dat toch wel een beetje heeft geholpen. Maar dat ze haar ritme heeft gevonden en er een wedstrijd van heeft gemaakt. In ieder geval de tweede set. Wie weet wat het nog hoort. Set 1 telt niet meer. 6-1 Serena Williams. Maar nu 6-5 voor Radwanska. En de druk op Williams neemt toe. Zit u op het nieuws van vijf uur te wachten. Moet u even geduld hebben. Want de slotklim gaat dat nieuws wat naar achteren dringen Gio Lippens. Want we zijn er daar. Nog een kilometertje en dan gaan we echt beginnen aan die slotklim. Ik zie dat Peter Sagan moet lossen. Ik zag zojuist ook een probleem bij Alejandro Valverde. Die had een mechanisch probleem. Werd weer op gang geholpen. Hij moet ook gaan achtervolgen. Jurgen van der Broek inmiddels geholpen door Adam Hansen, een ploeggenoot van hem. Nadat Nick Nuijens, jawel, een beller van Saxo Bank, nadat hij ook even een helpend handje had toegestoken. En ik zag dat ze bij Rabobank het slagje hadden gemist. Want er is een breuk in het peloton. We hebben nog maar een klein pelotonnetje van een man of dertig. Hebben we daar vooraan zitten. En ik zag zojuist een handaflossing bij Bouke Mollema. Om te proberen om weer dat peloton terug te pakken. Maar dat uh, zal heel erg lastig worden. Dat uh, betekent dat uh, ja, ze toch in de problemen zijn. Want ze moeten gewoon bij de eerste mannen blijven. willen ze nog een beetje meedoen. Van de Broek krijgt inmiddels hulp. Hij krijgt ook hulp van een van de mannen van Shimano. Koen de Kort. Toen maar. Die gaat dus eventjes die Belg op sleeptouw nemen. Maar goed, dat mag hij. Hij moet het zelf weten wat hij allemaal gaat doen. En die koplopers, ja, ze hebben 15 seconden voorsprong. Maar slechts Joris, jij... Zitten voor. Wat zie jij als je achterom kijkt? Als ik achterom kijk, zie ik ze aan mechtig spartelen. Niemand gelooft er meer in. En als ik voor me kijk, dat is veel interessanter, dan zie ik het begin van die klim. Daar is het asfalt nieuw. Daar is het enthousiasme groot. Dan moet je wel oppassen, want zo nu en dan word je geraakt door een heel hard rondvliegende bronvlieg. Dat zijn vervaarlijke projectielen. Langs de kant mensen in bolletjes struien met vlaggen uit alle landen. Veel Britten ook. Het geloof in Wiggins is groot. Maar nu komt het moment er zo'n beetje aan dat Bradley Wiggins moet laten zien dat hij na Parijs niest na de Dauphiné en Romandie ook hier in de toer zijn mannetje kan staan... en richting het podium kan gaan en kan gaan strijden met Kenel Evans. Rio. Ja, want uh, ik kijk uh, naar uh, Jurgen van der Broek die daar uh, in een tweede pelotonnetje net aansluit. En uh, de tweede pelotonnetje rijdt dus achter de favoriet aan. Sanchez laat trouwens lopen nu. Het is uh, Seurissen die nu uh, begint aan de beklimming van La Planche de Belfia. En uh, Luis Leon Sanchez heeft gelost uit de kopgroep. Maar uh, erachteraan dus een groep met veel rabo-renners die proberen aan te sluiten bij het peloton. Misschien dat Sanchez nog even wat handen in spandiensten kan verrichten. Maar de manier waarop hij zich laat afzeggen, ik weet het niet hoor. Het kan tactiek zijn. Het kan ook gewoon over en uit zijn voor Luis Leon Sanchez. Het is begonnen. De peloton is ook begonnen aan de slotgrim. 5,6 kilometer nog. En de finale op Wimbledon is nu ook echt begonnen. Want Marcelo Mesker... Ja, het wordt een derde set. Ja, Het is ongelooflijk wat hier gebeurt, hoor. Ik denk niet dat iemand dit had uh, gedacht. Het stond 6-1-4-2 voor Serena Williams. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Maar ja, Radwanska speelde wel wat beter. En die bracht wat meer ballen terug. En die begon de hoekjes te vinden en minder te missen. En Williams werd toch een tikje nerveus. En die verliest nu voor de tweede keer haar service game. Nou, dat is vast uh, met haar service. Die gewoon wat minder loopt in deze tweede set. En ze verliest uh, de set... Met 7-5. En dus krijgen we een derde beslissende set. En dat is leuk voor iedereen. Vooral voor Radwanska En ik ben benieuwd wat de derde set nu oplevert. Derde beslissende set op Wimbledon. Beslissende slotklim in de zevende etappe van de Tour Gio. Eén voor één wordt dus ingelopen. De mannen van de voormalige kopgroep 5,3 kilometer nog te klimmen. En meteen in het begin is het al stijl hoor. Daar zitten stukken van 14% tussen. Dan gaan de shirtjes open bij de mannen in het peloton. Het is Team Sky, dat tempo maakt zo. Hebben we dat gezien in de Dauphiné Libéré De koers die door Bradley Wiggins werd gewonnen. Ze werkte hard voor hem, zijn knechten. Ze deden veel werk. Ik kijk ook nog naar Nibali die daar.